1 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Doden en veel gewonden bij zwaar ongeval in Marhezen. Politie arresteert directeur en drie medewerkers van Chemiepak. En Nederlandse en Belgische groenten mogen Rusland weer in. Het is broeierig warm. Het kan dik 30 graden worden. En overal is toenemende kans op flinke onweersbuien. Met daarbij hagel, zware windstoten en wateroverlast. Pas morgen trekken die buien weg, klaart het van het westen uit op... en dan is het met 19 tot 22 graden een stuk koeler. Donderdag dan veel zon, maar ook wat buitjes en een graad of 20. Eerste A2, een ernstig ongeluk op die snelweg ter hoogte van Marhezen. Een militair is omgekomen en 15 mensen zijn gewond geraakt. Jordi Sebrian van de politie Brabant Zuidoost. Weet u al wat er gebeurd is, meneer Sebrian? Nee, op dit moment is onze technische recherche druk bezig met het uh, spooronderzoek. U kunt zich ongetwijfeld voorstellen bij een ongeluk uh, met deze omvang. hebben wij ons eerst geconcentreerd op de gewonden hier. Op dit moment worden de laatste gewonden hier nog in een uh, tent verzorgd. En die zullen zo dadelijk afgevoerd gaan worden naar de ziekenhuizen hier in de omgeving. Ja, en dan komt echt de vraag aan de orde van, goh, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Uh, maar op dit moment zijn we eerst de situatie te oplossen. Want wat wij hoorden was dat een vrachtwagen achterop in die legerwagen is gereden. Het is inderdaad zo dat er een vrachtwagen uh, gebotst is met een, uh, een lege vrachtwagen. Die lege vrachtwagen uh, uh, vervoerde militairen. Uh, daarbij zijn de nodige gewonden gevallen en dat ene dodelijke slachtoffer. Uh, hoe het ongeluk precies gebeurd is, ja, dat moet ik echt even in het midden laten op dit moment. We hebben u ook al gesproken, het vorige uur, toen waren er nog flinke files en, en hitte. Wat ziet u om u heen? Nou, die hitte is er nog steeds. Gelukkig kan ik zeggen, is die file, die lijkt grotendeels opgelost. En Rijkswaterstaat heeft uh, uh, heel snel eigenlijk uh, uh, de, de auto's van de snelweg af weten te krijgen. En op dit moment kijk ik en zie ik achter mij een lege snelweg. Ja, en dat is wel heel prettig, want met deze hitte betekent dat echt een probleem minder. Ja, je heeft ook water moeten uitdelen, zo, maar die snelweg blijft nog wel even dicht. Ja, want uh, het ongeluk, uh, ja, de weg is nog steeds geblokkeerd... natuurlijk door alle voertuigen die hier staan. Dus uh, voordat wij hier uh, het spooronderzoek verrichten hebben... alle gewonden weg hebben en uh, uh, uh, uh, de voertuigen opgeruimd... Ja, dat zal nog wel even duren. Meneer Brian van de politie ja. Brabant-Zuidoost, dank u wel. Vanmorgen in alle vroegte zijn drie medewerkers van Chemiepak aangehouden. Chemiepak in Moerdijk. En die mensen waren al langer verdacht vanwege hun rol... bij de brand uh, die op 5 januari... Uh, 2011, dit jaar dus voor vele miljoenen uh, euro's aan schade... veroorzaakte drie medewerkers en de directeur ook. Henrik Willem Hofs volgt de zaak. Het bedrijf, de directeur en de andere drie medewerkers... worden ervan verdacht dat ze opzettelijk de milieuvergunning hebben overtreden... door grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen op te slaan dan toegestaan was. Daarnaast waren volgens justitie de veiligheidsmaatregelen... op sommige plaatsen in het bedrijf onvoldoende... En de medewerkers zouden dit hebben gedaan om kosten te besparen, zegt het functioneel pakket. Het treffen van veiligheidsmaatregelen, dat kost natuurlijk geld. Uh, ja, en als je dat geld er niet in wil steken, dan, uh, nou, dan is het misschien makkelijker om dat, die maatregelen niet te treffen. Maar waren die vergunningen eigenlijk wel redelijk op orde? En dus worden elk jaar meerdere controles uitgevoerd. Is het dan niet raar dat men dat niet geconstateerd heeft? Nou, wij richten ons nu op de constateringen na de brand van 5 januari. En wat we daarin zien is uh, dat de milieuvergunning in ieder geval op het punt van de opslag van deze gevaarlijke goederen niet werd nageleefd. Althans, dat is op dit moment onze verdenking. Dat is een hele serieuze en een zware verdenking, want daarom zijn die heren ook vanochtend van hun bed gelicht. Um, wat gaat er nu verder met hen gebeuren? Nou, zij zullen de komende dagen gehoord gaan worden als verdachte... en worden geconfronteerd met de onderzoeksresultaten van de afgelopen maanden. Het nou, zal ongetwijfeld aanleiding zijn om het onderzoek nog verder te verdiepen. Uh, ja, en daarna zullen we kijken hoe we verder gaan. Hangt er mogelijke gevangenisstraf boven het hoofd? Ja, de gevangenisstraf die maximaal op deze uh, verdenking staat is zes jaar. Dat is niet misselijk. Nee, inderdaad. Het gaat om zeer serieuze feiten. En waar zou dit dan precies fout zijn gegaan? Op de binnenplaats? Ja, wij denken inderdaad dat het op de binnenplaats is gebeurd. Dat terrein wordt uh, steeds verschillend benoemd. Het heet ook wel het buitenterrein, het middenterrein, uh, maar in ieder geval in de buitenlucht. Daar stonden grote containers met gevaarlijke stoffen? Ja, daar stonden wat ze IBC's noemen. Dat zijn die grote vaten waar vloeistoffen in worden opgeslagen. En we denken dat er ongeveer 200 van dat soort vaten op het binnenterrein stonden. En dat mocht niet? Moesten er, er minder zijn? Uh, er mochten daar geen vaten opgeslagen staan van de Milieuvergunning. Dus het feit dat die vaten daar al opgeslagen stonden, was al in strijd met de Milieuvergunning. Denkt u dat u deze zaak snel voor de rechter zou kunnen brengen? Nou, wij hopen dat in ieder geval wel, maar dat is heel erg afhankelijk van hoe het onderzoek zich nu verder ontwikkelt. Uh, maar onze opzet is wel om het zo snel mogelijk voor de rechter te brengen. Ja. Mirjam Mol van het functioneel pakket tegen Hendrik Willemhofs. Door een tekort aan politievrijwilligers houden politiekorpsen minder verkeers- en alcoholcontroles. En ook zijn er bij evenementen steeds vaker problemen met de bezetting. Dat zeggen de politievakbond ACP en de Landelijke Organisatie van Politievrijwilligers. Volgens ACP-voorzitter van der Kamp kunnen burgers en agenten in gevaar komen bij evenementen doordat er een tekort aan veiligheidspersoneel is. Er zijn nu landelijk zo'n 1600 van die politievrijwilligers. Terwijl er volgens de politierichtlijnen zo'n 5000 zouden moeten zijn. De politievakbond ACP heeft het probleem inmiddels aangekaart bij minister Opstelten. In Athene zijn tienduizenden Grieken de straat op gegaan. in het kader van een 48-uur staking. Vooral bij het parlementsgebouw zijn veel mensen. Ze roepen leuzen tegen de bezuinigingsplannen van de regering. En tot die betogingen is opgeroepen door de vakbonden... die ook achter de stakingen zitten... die het openbare leven vandaag en morgen treffen. In grote delen van Griekenland rijdt geen openbaar vervoer. Ook onder andere artsen hebben het werk neergelegd. En op die manier willen ze het parlement onder druk zetten... om morgen tegen die bezuinigingsplannen van premier Papandreou te stemmen. De bonden vinden dat de bezuinigingen die vereist zijn... voor financiële steun van de EU en het IMF veel te streng zijn. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Het is definitief, Nederlandse groenten mag per direct weer naar Rusland. En ook voor Belgische groenten is het importverbod opgeheven. Correspondent Kizia Hekster in Moskou. Waarom eigenlijk alleen voor uh, Nederland en België? Nederland en België zijn de enige landen... die de Russen ervan uh, hebben weten te overtuigen dat hun groente veilig is. Zij zijn ook in staat geweest om de gegevens daarvoor aan te leveren, speciale certificaten waaruit blijkt dat die groente veilig is. En er is een aantal andere landen dat ook heel graag weer zou willen exporteren. Bijvoorbeeld Spanje, Denemarken, Polen, Litouwen, Tsjechië ook. Die hebben ook allemaal aanvragen gedaan bij de Russen. Maar daar zijn ze nog niet tevreden over, over die veiligheidsgaranties. Dus blijft het nu bij Nederland en België. Nou heeft dat importverbod ja, een maand bestaan, zeg maar. En dat heeft dan toch nog vrij lang geduurd voordat dat allemaal werd opgeheven. Klopt, en dat terwijl Henk Bleker, staatssecretaris van Landbouw... al meer dan drie weken geleden in Rusland was... om een deal te sluiten met de Russen... om Nederlandse groenten weer te mogen exporteren. Daar was hij toen ook ingeslaagd, maar daar ging Europa voor liggen. Europa zei nee, we gaan niet bilateraal met de Russen onderhandelen. Dat moet met alle 27 lidstaten gebeuren. Dat gebeurde uiteindelijk pas vorige week. En toen zei Europa, nu is die boycott van de baan. Ook dat bleek voorbarig, want het heeft uiteindelijk dus tot vandaag geduurd, die boycott... dat de Russen hebben gezegd, oké, okay, nu alleen Nederland en België. En eigenlijk kan je zeggen, is dus vandaag besloten... iets wat drie weken geleden ook al besloten was. Dus als ik Henk Bleker was, dan had ik nog wel een appeltje te schillen... met de Europese Commissie, die dat allemaal zo lang he, uh, heeft laten voortduren. Ja, en wanneer zijn die Nederlandse en Belgische spullen... dan weer te kopen in de supermarkten, in de winkels? Als ze nu gaan rijden, duurt het 32 uur voordat ze aan de grens zijn, heb ik me laten vertellen. Dus uh, deze week gaat het nog wel lukken. 32 uur. Kies je, Hexter. Dank je wel. Uh, er gloort weer wat hoop aan de einde voor Saab. De autofabrikant heeft een deal gesloten over de verkoop van gebouwen. En daarmee hoopt Saab zijn toeleveranciers weer te kunnen betalen, zegt correspondent Rolien Kreton. Saab koopt ruim de helft van de fabrieksgebouwen uh, aan een club Zweedse investeerders. En vervolgens gaat Saap die gebouwen weer huren. Met het grote voordeel dat het contant geld oplevert, 28 miljoen euro. En daarvan kunnen in ieder geval een deel van de toeleveranciers worden betaald. Maar toch zijn de problemen voor Saap nog niet voorbij. Wat je ziet is dat de onrust zich uh, verspreidt. Kijk, die toeleveranciers die willen duidelijkheid over hoe... En wanneer ze betaald worden. Niet alleen eh, wat betreft de onderdelen die ze hier en nu leveren... maar ook eh, wat betreft de schulden die de afgelopen maanden zijn opgebouwd. En die overeenkomst moet nog wel worden goedgekeurd door verschillende instanties. Sport. Op Wimbledon zijn de vrouwen in de eindfase beland. Vandaag de kwartfinales. Marcella Mesker. Vandaag is het Ladies Day op Wimbledon. Dat betekent dus vier kwartfinale partijen op de twee hoofdbanen. Geen nummer 1 van de wereld, want Caroline Wozniacki verloor gisteren van de Slovaakse Sibylkova. En geen Amerikaanse speelster, want zowel Serena als Venus Williams liggen eruit. Het zijn acht Europese speelsters en dat is toch wel een unicum. En van die acht een hoop nieuwe gezichten. Er is één grote favoriete en dat is de Russin Maria Sharapova, de nummer 6 van de wereld. Zij is de enige met drie Grand Slams achter haar naam. Waaronder Wimbledon, want dat toernooi won ze toen ze pas 17 jaar oud was. We beginnen op het centenkoord met Marion Bartoli, degene die de Serena Williams naar huis stuurde. Zij speelt tegen dat Duitse jonge talent Sabine Lisicki. Vervolgens krijgen we Maria Sharapova tegen die Slovaakse Sibylkova. Zou ze niet vermoeid zijn van die lange partij tegen Wozniacki gisteren? Dan op baan 1. Petra Kvitova. Hou haar in de gaten. Een grote linkshandige Tsjechische speelser. Vorig jaar al halve finalist op Wimbledon. Zij speelt tegen de Bulgaarse Pironkova. Die dus Venus Williams naar huis stuurde. En dan een onbekend meisje. De Oostenrijkse Tamira Passak. Zij speelt tegen Victoria Azarenka. De wit-Russin is in die partij duidelijk favoriet. En in Nederland op het jeugdcomplex De Toekomst is Ajax vanmorgen begonnen aan de eerste training van het seizoen. Floris van Hoorn was erbij. Vrijheid? Ja, ik heb u rechter verkeerd. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, we vliegen als mogelijk kijken. Ja, dankjewel. Het zijn er vier geworden. Maar ja. wij ja. ook alleen nog. Ja, ja joh. laten we het kaartje ja. gelijk vol schieten. Ik ja. hey, mag jou een cola en een water. 10 was euro? Heb je er vertrouwen in voor het nieuwe seizoen? Jawel. Waarom? Nou, ik denk dat ze met Theo Hans op het middenveld... toch wel een behoorlijke versterking binnengehaald hebben. En, en ook op de vleugels met, met Boerichter. Dus, en, en Frank de Boer is natuurlijk een, een, een hele goede trainer. Dat heeft hij afgelopen seizoen laten zien. Dus ik heb er vertrouwen in, ja. Heb je er vertrouwen in? Dit seizoen? Tuurlijk. Goed team toch, nieuwe goede spelers, Jans erbij. Het gaat dan worden dit seizoen. Gaat het rustig worden dit seizoen? Ja, ja. ik denk dat met, uh, met de mensen die ze nu in de, in de leiding binnengehaald hebben, of het nog binnen willen halen, dat, uh, dat de rust wedergekeerd is en dat er weer over voetbal gepraat wordt in plaats van over allerlei randzaken. Na de bijdrage van Floris van Hoorn naar het verkeer. Bij de ABB zit Wijnand Zwaan. Ja, als je van Maastricht naar Eindhoven wilt, moet je toch even goed opletten... want dat gaat niet via de A2. Die is uh, ja, de groot deel van de dag nog dicht tussen Nederweert en de Afrit Budel. Na het ernstige ongeluk met een uh, vrachtwagen onder meer vanmorgen. Er staat file tussen Kelpen-Oler en Nederweert, 6 kilometer. Vanaf daar wordt het verkeer omgeleid. Het is beter om om te rijden, vanaf knopend het Vonderen... via Venlo over de A73 en de A67... TA2 richting Maastricht staat ook file tussen de Afrit Valkenswaard en de Afrit Budel. 8 kilometer door het ongeluk aan de andere kant. Ook op die weghelft is een rijstrook dicht. TA15 van Rotterdam naar Gorkum zijn ze nog altijd bezig met een spoedreparatie in de Noordtunnel. Er zit een gat in de weg, twee rijstroken zijn dicht. Het is 13 over 1, uh, hoofdpunten van het nieuws van dit moment. U hoort het al bij Wijnand. Bij Marhees is een vrachtauto op een lege truck met militairen geklapt. Eén militair is om het leven gekomen en veel mensen raakten gewond. De directeur en drie medewerkers van Chemiepak in Moerdijk... dat in januari afbrandde, die vier zijn gearresteerd. Ze hielden zich niet aan de regels voor de omgang met chemicaliën. En Nederlandse en Belgische groenten mogen Rusland weer in. Moskou is ervan overtuigd dat daar geen EHEC-bacteriën op zitten.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 De laatste Vroege Vogels TV met de mooiste filmpjes. Natuurfotografen geven cursus onzichtbaarheid. Onderzoeker telt al vijf jaar grassprieten op mierenhopen. De charme van nestkasten in tuinreservaten. En wat ruist helemaal gewijd aan fanatiek natuurfilmer Henk Groenewoud. Dat allemaal vanavond in Vroege Vogels TV. Tien voor half acht bij de VARA op Nederland 2. Werken in de kinderopvang, dat ging niet meer. Ik was constant moe en ik had overal pijn.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 Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, PvdA. Martijn van Dam... ging vorige week behoorlijk in de fout bij een stemming. Gebeurt dat vaker en hoe wordt zoiets eigenlijk opgelost? Deel 2 van het radiodagboek van wielencommentator Maarten Ducro... die veel kritiek krijgt op zijn manier van presenteren. Ge gefundeerde kritiek kan hij waarderen... maar er is tegenwoordig een medium waar hij minder van gecharmeerd is. Wat me veel meer raakt is die twittertjes. Die komen meteen binnen, die tweets... Mensen die dus niet weten waar ze het over hebben, niet hebben nagedacht. Boop, zo zit dat. Nou, nah, jongen, dan word ik hels. En na half twee is een stand.nl. De meerderheid in de Kamer wil dat er meer Nederlandstalige muziek wordt gedraaid op Radio 2. Wat vindt u eigenlijk? Onze stelling luidt. Er moet meer Nederlandstalige muziek worden gedraaid op Radio 2. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070. Kost 50 cent. U kunt gratis bellen. Nummer 0800-1101. Dat is dus niet voor verzoekjes. We zijn alleen benieuwd naar u eens of oneens. 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, gebruikt dan Hekjes standpunt. Dit is Radio 1. Lunch. Vorige week is in de Tweede Kamer per ongeluk een amendement aangenomen. De PvdA was tegen het voorstel van de SGP om internetproviders... invloed te geven op wat gebruikers te zien zouden krijgen. Toch stemde de partij voor. Foutje dus. Met consequenties, want nu komt het zo in de wet. Vandaag probeert de PvdA bij een andere stemming om deze fout te herstellen. En Lunch vraagt zich af, komen dat soort fouten vaker voor en hoe los je ze op? Ik praat er zo meteen over met parlementair historicus Johan van Merrienboer, Maar nu eerst even luisteren naar hoe dat vorige week ook al weer ging met die stemfout. Nader gewijzigd subamendement Dijkgraaf Verburg op 41. Wie is daarvoor? SP, Partij van de Arbeid, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA. Aangenomen. Meneer Dijsselbloem. Nu hebben we wel een fout gemaakt. Wij willen graag geacht worden tegen het laatste amendement te hebben gestemd blijft aangenomen. Martijn van Dam is de internetwoordvoerder van de PvdA. Hij is dus verantwoordelijk voor deze blunder. We spraken eerder even met hem en wilden weten wat er nou eigenlijk precies gebeurde. Ik realiseerde me denk ik een fractie van een seconde voordat dat, dat gebeurde... dat er een foutje in onze lijst stond. Um, Want ik zat door de lijst heen te kijken en ik zag um, allemaal veetjes staan. Uh, dat betekent voor... Um, en dat klopte vrijwel allemaal, <laughs> op, uh, op, op één sub-amendement na. En ik zag dat en ik dacht, hé, hey, dat klopt toch niet? Ik, uh, um, en ik realiseerde me en op dat moment was de, uh, was de stemming gaande. Dus ik zag de handen omhoog gaan en ik riep naar de voorste bank... en ik zei, ho, stop, stop, stop, we zijn tegen, we zijn tegen. Um, maar mensen keken op hun briefje en zeiden, nee, dat staat voor... Ik realiseerde me toen dat, dat het te laat was want ik hoorde de voorzitter al afconcluderen. Um, en dan weet je gewoon, ik weet natuurlijk hoe de regels in de Kamer werken, dus dan weet je dat de stem is uitgebracht en dat je hem niet meer kunt terugtrekken. Verdam, die verantwoordelijk was, zat dus met de gebakken peren. Hij moest op zoek naar een oplossing. Er zijn een aantal procedures voor waarmee dat zou kunnen. Wat we gekozen hebben is om een amendement in te dienen op een... Uh, een wetsvoorstel, wat dan toevallig ging over verkeer en waterstaat... maar dat is altijd een voorstel tot wijzigen van één of meerdere wetten. Uh, en bij die meerdere wetten kun je natuurlijk ook gewoon een wet toevoegen. Dus dat hebben we gedaan. We hebben gezegd, er dus komt de wijziging bij op, uh, over de telecommunicatiewet. En hebben we vervolgens het amendementje... wat ten onrecht in de wet terechtgekomen was, hebben we er weer uitgeschrapt. Uh, en over dat amendement uh, wordt, uh, wordt straks gestemd. Van dan merkte dat niet iedereen de stemfout begreep... Kijk, wat, wat mensen zich natuurlijk niet realiseren... is dat er in de Kamer, um, ik denk wel elke twee weken... zo'n foutje uh, voorkomt. En dat um, is ook bijna onvermijdelijk. Omdat er um, zo ontzettend veel gestemd wordt. Uh, de Kamer is zo ontzettend productief. Um, st stemt elke week wel, ik, ik denk echt wel... over 200 moties en amendementen. En deze week zullen het er zelfs nog meer zijn... omdat het de laatste week is... Voordat de Kamer met zomerreces gaat, dan kan het echt wel zijn... dat we over drie, vierhonderd voorstellen in een week stemmen. Maar dat soort dingen komen dus wel vaker voor. Nu kreeg het heel veel aandacht. Ja, en als het veel aandacht krijgt, dan weet je altijd... dat er genoeg eh, fijne collega's in de Tweede Kamer zitten... die je daar even mee willen pesten en ze hebben groot gelijk. Dat zou ik waarschijnlijk ook gedaan hebben. Ja, Ik zei het al aan de telefoon: is parlementair historicus... Johan van Merrienboer van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dag, meneer van Merienboer. Goedemiddag. Komt dit nou vaak voor, dit soort stemfouten? Ik denk dat het vaak voorkomt dat je het niet ziet. Het zijn vaak kleinigheidjes. En als het in het nieuws komt, ja, dan, uh, dan weet je het wel. En ja. anders niet. Ik denk dat het ook steeds vaker voorkomt. Omdat het steeds ingewikkelder wordt. En het parlement als medewetgever... toch een ontzettende bergwerk te vertrouwen krijgt. Dus wat Van Dam net zei, dat, uh, dat kunt u helemaal volgen. Dat uh, kan ik wel volgen, ja. Het is ook uh, historisch zo dat het vaker voorgekomen is. Ik denk dat de laatste... Uh, tientallen jaren, omdat het parlement dus zich met van alles en nog wat gaat bemoeien en wetgeving ingewikkelder geworden is, dat het vaker gebeurt. Maar er zijn uh, heel beroemde voorbeelden. Ja, wat, wat, is het de de bekend, wat is het bekendste voorbeeld? Nou, uit alle handelingen, dus alle notulen van, van de Kamer die ik ben tegengekomen, is een voorbeeld uit de jaren zeventig beroemd geworden. Dat is het voorbeeld waarbij de Vrouw, dat is een beroemd Kamerlid voor de uh, Christelijk Historische Unie, op een gegeven moment uitriep: het is gekke werk. <laughs> en dat was een enorm. Debat. Het was een belastingdebat met, uh, met, met 70 stemmingen, met uh, verschillende wijzigingen van uh, ingewikkelde belastingvoorstellen. En op een gegeven moment er waren er een aantal fracties die hadden een voorstel gesteund, uh, dus dat was aangenomen met meerderheid. Uh, daarna kwam een voorstel van dekking en dat werd afgewezen. Uh, dus uh, er ontstond een enorm gat en de paniek was groot. Want een aantal regeringspartijen hadden ook voorgestemd. Dat had ermee te maken dat men dus al uren bezig was en men door de bomen het bos niet meer zag. Ja, met, met name de vreulen niet. Met name de vreulen niet. De vreulen witte wel van stoetwegen. Ja, he, dat, ja, precies. Ja. Dat debat duurde tot vier uur s'nachts en het was al een uur of half drie dat ze dit uitriep. En het werd met steeds ingewikkelder. En, en hoe is dat toen opgevoegd? Opgelost. Dat is opgelost een paar dagen later door de minister van Financiën... die toen voorstelde om de fors te verhogen. Het was een, een samenstel van belastingwetten... en uh, de definitieve stemming over al die wetten was nog niet geweest... en die heeft op die meneer de gepast. Kijk aan. Dus men is zeer inventief hoor. Ja, ja. en uh, Martijn van Dam die moest het behoorlijk horen van zijn collega's... hebben we net gehoord. Uh, de freule die kreeg te maken met een liedje in het uh, satirische programma... van de NCV Fars Even luisteren. Waken in de tweede kamer, tweede slaapkamer van het land. Wakker blijven door de hamer, infantiel, infantiel, infantiels bedreven hand. Het is gekke werk, dit is gekke werk. Zo'n arme, vrelle, vreulen, het is toch om te huilen. En zelfs al ben je reuze sterk. Voor ieder lid is het gekke werk, het werkt te veel van ieders kracht. Het is gekke werk, dit is gekke werk, het is gekke, het is gekke werk zo'n nacht. Ja, weet u of de Freule Freule zich hier nog druk over heeft gemaakt? Uh, ik, de, volgens mij heeft ze zelfs het singeltje aangeboden gekregen. Het is even de vroegste voorbeelden waarin een stukje, een stukje geluid is ingebouwd ja. in, in muziek. Dat doet men tegenwoordig allemaal, maar mijn zus deed het toen ook. Ja, ja, Even terug naar de dag van vandaag, hè. hoe worden stemfouten normaal gesproken opgelost? Ja, ik denk dat dit een, dit is een mooi voorbeeld is, dus een soort vangnet waarbij verschillende kleine wijzigingetjes kunnen worden aangebracht. En ja, nu heeft men dan het geluk dat die, die kleine wedstrijd op het terrein van verkeer en waterstaat, dat dat toch wel passend is bij, op dit terrein. Omdat het vroeger onder het ministerie van verkeer en waterstaat viel, dit soort, dit soort regelingen waarbij het nu misging. Ja, ja, dan kun je dus inderdaad iets van verkeer en waterstaat aangrijpen om, om dit, wat ging dan over die internettoestanden, uh, kan je dan aangrijpen om dat op die manier op te lossen? Ja, ja maar volgens mij is de Kamer ook gewoon bevoegd om te besluiten dat herstemming nodig is. Maar ik weet niet, dan moeten ze natuurlijk wel een meerderheid achter zich krijgen om, ja. om, om, om dat er door te krijgen. Ja, want dat kan natuurlijk ook nog zijn, dat andere partijen dan toch even gaan klieren. Ja, precies. Nou ja, dat is natuurlijk... Uh, wat. Van Dam ook al zei, die scoren natuurlijk een punt, eh, ten opzichte van de oppositie. Kijk, die hadden beter op moeten letten. En dat wordt nu, eh, ja, dat wordt nu mooi uitgespeeld. Ja. Nou zegt u, en, en dat zegt Martijn van Dam, die bevestigt dat eigenlijk, het komt veel vaker voor. Toch horen we er bijna nooit over. Hoe kan dat? Nou, uh, kijk, als dat gerepareerd wordt op een uh, erg zakelijke manier, uh, uh, als hamerstuk, zal ik maar zeggen, ja, dan, dan is het een hele kleine rimpeling. En uh, dat vind je wanneer je de handelingen doorbladert, maar anders niet. Ja. En nu kwam je er meteen zelf mee, en, uh, en komt het in het nieuws. Ja, ja. en uh, niemand die die handelingen eigenlijk echt doorvlooit, hè? tenminste? tenminste. Nee. Nee, nee, nou zeker niet. Uh, uh, nee, het is nogal saai weer, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> Vooral wanneer het over oh, ja, uh, feitelijke wetgeving gaat. Uh, wat je wel vaak ziet, dat is dan ook historisch, is dat het wanneer het reces eraan komt, zomerreces en kerstreces, dat het dan wat vaker fout dreigt te gaan. Want dan uh, komt men in het buurt van deadlines, dan stapelt het werk zich op. En uh, dan krijg je ook spannende debatten vaak en spannende stemmingen. En dan moet er echt opgelet worden. Dus dan ja. moet je op tijd, of niet het belletje gaat, moet je bij de stemming aanwezig zijn. En dan moet je inderdaad uh, stemmen, uh, zoals op lange lijsten is aangegeven met de ja. vinkjes, wel of niet, ja. voor of tegen. Ja, of dan zitten ze natuurlijk al met een hoofd bij het, bij het recess misschien en zijn niet helemaal scherp meer. Net als, nee. net als de Veulen die nacht. Het is ook gewoon gekker werk, ze heeft helemaal gelijk. <laughs>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 Aan het linkerballen zijn als een wielrenner zit te prutsen... is maar één van zijn uitspraken van Maarten Ducrodo's in zijn commentaar. En dan zijn er natuurlijk mensen die daar kritiek op hebben. Tijdens de persconferentie van de NOS over de Tour gistermiddag... vertelt hij of hem dat veel doet. Ook werd daar aangekondigd dat het dienstverband van de NOS met Mart Smeets... in 2012 wordt beëindigd. Ducro kreeg als renner al te maken met Smeets. En dat was lang niet altijd even vriendschappelijk. Smeets deed met de aanwezigen bij die persconferentie nog een quizje en daagde de aanwezigen uit om te proberen Maarten Ducro te verslaan. Hoe heet de familie die eigendom is van de Italiaanse ploeg Ligiggas? Ja, vind er van een aflevering. Oh ja? Ja, ja, ja, ja. Nog? ja. We hebben hem. We hebben hem. We hebben hem. Jullie we wel, We hebben hem. Het is een beetje. Vrienden. Ja, ga ik ga het voorzeggen. Ja, ga het een beetje voorzeggen. Jee. Nee. Ik het altijd... Uh, da, ik mag niet winnen, nou, dan, dan word je het wel. Dan moet gewoon even gewonnen worden. Ik rijd nu meer tours uh, als commentator dan als huurrenner. Ik voel me wel journalist natuurlijk. Ik zit er niet om zoete broodjes te bakken. Dat is, we zitten in een uh, samenleving die aan het veridoliseren is. Uh, en bij het huurrennen in het bijzonder, maar dat zie je op veel meer plekken, zitten we als publiek op de tribune met onze duim omhoog of naar beneden. En de duim is dan tegenwoordig het sms'je. Dan mag je iemand wegstemmen of juist niet. En dat is gewoon het Romeinse Rijk. Maar dan wel in het verval. Hè. Dat was aan het eind van de beschaving. Dus, en dat merk je ook. Er moet, er moet iets nieuws komen. Dat is nog niet, uh, we zijn nog niet uh, met al te veel respect naar uh, renners aan het kijken. En dat, uh, dat vind ik leuk om die toon erin te brengen. Dames en heren, van harte welkom. Welkom bij de NOS. Uh, eerst en voor alles is er natuurlijk de wedstrijd. De Tour de France zelf... Mart Smeets. Mag ik hier vragen? Tom van het Hek en Maarten Ducro. We gooien er even snel in. Is de televisiewereld veranderd? De, dat de hele wereld mee kan kijken en er ook meteen iets van kan vinden. Dus je zit de hele tijd in een soort over je schouder meekijken. Iedereen heeft meteen een mening, instant. Bij het begin kreeg ik dus de mening van anderen veel later pas. Ja, dat deed me niet zoveel. Wat me veel meer raakt is die Twittertjes. Die komen meteen binnen, die tweets. En daar zit mensen die dus niet weten waar ze het over hebben, niet hebben nagedacht. Ik bedoel, ik maak fouten. Ik weet het niet allemaal, maar ik heb nagedacht. En ik heb een referentiekader. Dus dan, moeten ze, dan kan ik aan missen. Nou, dan moet je argumenteren. Zonder die uitwisseling. Boop, zo zit dat. Nou, jongen. Dan word ik hels. Dan ga ik een tweetje dan ga ik uitleggen waarom ik tot mijn mening kom en waarom zij uit de nek lullen. En het leuke is, dat levert vaak heel leuke reacties op. Zodra het de diepte gaat, is het goed. En dan kan je wat. Dan heb je een debat. Echt meningen over mij als commentator. Ik heb liever dat ze goede dingen zeggen, maar ik word daar niet warm of koud van. Ben je er nu aan gewend dat je voor de televisie werkt? Ik ben eigenlijk nog steeds een van hun. Als ik heel eerlijk ben, maar dan vind ik je ook het leukste, ja. Ja, en dat is ook uh, wat ik probeer. Ik heb met Mart echt mot gehad toen ik uh, renner was. Dat ik in een peloton een keer gruwelijk zat achter te zien en dat ik... Uh, hoorde dat hij een interview afnam... en zei van de enige die tot een tempoverhoging bereid was... Uh, was Greg LeMond. Nou, uh, er kwam een bus van een mannetje 40 buiten de tijd binnen. Uh, dat betekent dat het peloton zo schuwelijk hard heeft gekoerst... dat niemand meer... Nou, dat ga ik hem dan even vertellen natuurlijk. Komt hij bij mij, uh, maar uh, vertel eens hoe zat het met uh, de koers... en dan zeg ik, nou jij weet het toch allemaal zo goed. En, uh, en het gekke is dat ik toen dacht... dat hij een hekel aan had en hij heeft het kennelijk gewaardeerd... Want hij is degene in 2004 geweest die gevraagd heeft: van uh, kom eens even erbij. De winnaar moet eruit komen. Nee, ja? Eerste antwoord is Wim van Est. Totaal. Ja, Oké, okay. 16-5. Tweede antwoord: Erik Breukings. Tel zo Eén. eerlijk mogelijk voor jezelf. Hoe hoe je je voor jezelf dan ook. 1, 2, 3, 4. Perfect. Wie telt je? 1, Maarten. 11. Au! Maar, vijf, vijf. Een, maar, Elf. maar <laughs> Ik heb er een Maarten voor. Je. Jij wint dus. <laughs> Dit is geniaal. Met mijn uh, valspelerij hadden we op 13 gezeten. Maar nu hebben we dus eerlijke scoren van 11. En daar pakken we ze mee. Daar ben ik heel trots op. Proost, ja. aan de gang. Het <tost>, is eigenlijk schandalen. Ik hoor net dat je gelukkig de eerste etappe... Maarten Ducro is een radiodagboek gemaakt door Maarten Bleumes. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl/slash radiodagboek. Zometeen de stelling in stand.nl. Er moet meer Nederlandstadige muziek worden gedraaid op Radio 2. Bent u het daarmee eens of oneens? Laat het vooral weten. Daar gaan we zometeen over praten. Nu eerst na Net Wel. Radio 1 Het NOS-journaal. De advocaat van Chemiepec vindt de manier waarop de directeur en drie medewerkers van het bedrijf zijn aangehouden overdreven. De vier werden vanochtend van hun bed gelicht. Volgens de advocaat hadden de vier zich ook wel vrijwillig gemeld als dat gewenst was. Ze worden verdacht van overtreding van de regels voor opslag en bewerking van gevaarlijke stoffen. De A2 bij Maarhezen is in de richting van Eindhoven waarschijnlijk nog uren dicht... in verband met het ernstige ongeluk van vanochtend. Eerst moeten alle brokstukken worden opgeruimd van het ongeluk... waarbij één dode viel en vijftien mensen gewond raakten. Bij de botsing waren een vrachtwagen, een militaire truck en drie personenauto's betrokken. Voor een Limburgse vrouw die in Spanje al bijna twee weken wordt vermist... is een speciaal fonds opgericht. Familie en vrienden hebben het in het leven geroepen... om geld in te zamelen voor de zoektocht naar de vrouw. De 48-jarige Marianne Gosens vertrok twee weken geleden naar een plaatsje in Zuid-Spanje. Kort na aankomst verdween ze. En Rusland heeft het importverbod van Nederlandse en Belgische groenten definitief opgeheven. Dat werd vorige week al gemeld door de Europese Commissie, maar nu heeft Rusland het bevestigd. Nou, dat waren de hoofdpunten van het nieuws. ANB verkeersinformatie. U hoorde het al in het nieuws. Problemen in het zuiden van het land. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat een lange file tussen Kelpen-Oler en Nederweert, 6 kilometer. Vanaf daar is de snelweg dicht tussen Nederweert en de Alfred Budel na het ernstige ongeluk van morgen. Verkeer richting Eindhoven kan beter omrijden via Venlo over de A73 en de A67. De andere kant op naar het zuiden staat ook een flinke file... tussen de Alfred Zwaard en de Alfred Budel, 8 kilometer. Deels kijkers, maar ook omdat daar maar één rijstrook vrij is voor de hulpdiensten. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen Bodegraven en Gouda staat 2 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. Een langdurige spoedreparatie op de A15 van Rotterdam naar Gorkum... zorgt voor oponthoud bij de Noordtunnel. Er staat 2 kilometer file en er zijn twee rijstroken dicht.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 De PVV vindt dat Henk en Ingrid niet genoeg bediend worden door de publieke omroep. Dat stelde PVV-kamerlid Martin Bosma gisteren... tijdens het Kamerdebat over de toekomstplannen voor de publieke omroep. Een doorn in het oog van mijn fractie is uh, het Hollandse lied... Voorzitter, dat het slecht, uh, dat een weinig populariteit heeft in Hilversum. Bosma wil daarom dat 35% van de muziek die wordt gedraaid... Nederlandstalig is. Een verbetering? Meer? Doe maar, meer Jan Smit, meer Nick en Simon, Bluff. Zieneke op de Nederlandse publieke radio... of wordt er al genoeg Nederlandstalige muziek gedraaid? En moet de Tweede Kamer zich niet bemoeien... met de muzieksamenstelling van Radio 2? Want daar ging het met name Bosma over. Ik praat erover met Hans Schiffers, afro-presentator op Radio 2. Welkom, Hans. Ja, goedemiddag, Jurgen. We beginnen altijd in Stand.nl met uh, drie keuzes. Daar mag je alleen maar ja of nee op zeggen. Dan straks mag je uitgebreide oh -oh. over de stelling. Ja, <laughs> daar komen ze. Nou, ben Benieuwd welke verzoeknummers andere politieke partijen hebben? Ja. <laughs> Ik heb de playlist voor komend weekend al aangepast... Nee. Dit is het nieuwe nationalisme? Nee. Nee. Uh, dan de stelling. En daar uh, ga ik ook even naar de luisteraars toe. Want uh, die mogen daarop reageren. Met hun eens of oneens. Er moet meer Nederlandstalige muziek worden gedraaid op Radio 2. Um, kom maar op met uw mening zou ik zeggen. Dat kan door te sms'en naar 7070. Dat kost wel 50 cent. U mag gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. Dus 0800-1101. U mag ook stemmen op de website www.stand.nl. En als u twittert doe dat dan met hekje standpunt. Er moet meer Nederlandstalige muziek worden gedraaid op Radio 2, Hans Schiffers. Eens of oneens? Um... Oeh, ja, dat moet ik ook weer eens of oneens zeggen. Nou ja, oneens, omdat we er al heel erg mee bezig zijn. En dat, uh, dat, dat er uh, heel veel aandacht is voor Nederlandse muziek op Radio 2. En dat, dat eigenlijk, en deze discussie geeft het al aan, ook een erkenning is uh, dat het op Radio 2 zou moeten plaatsvinden. Omdat het een zender is voor een heel breed publiek. En dat er uh, op alle mogelijke manieren ook voor heel veel Nederlandse muziek aandacht al is. Het is trouwens sowieso onduidelijk om welke muziek het nou precies gaat. Hè. Henk en Ingrid, uh, wie zijn dat, van welke muziek houden ze? Je hebt, je hebt heel veel verschillende. Nederlandse muziek. En dan ook moet je een onderscheid maken tussen Nederlandse muziek en Nederlandstalige muziek. Dan heb je daar ook weer heel veel terreinen. Uh, je praat natuurlijk over verschillende ja. soorten. Je hebt, je hebt het Nederlandse product. Dat is gewoon alles wat er in Nederland gemaakt wordt. Dat kan ook Engelstalig zijn. Uh, bijvoorbeeld. Correct, ja. nou, dat, dat gebeurt wel. Uh, het gaat Martin Bosma denk met name om het Nederlandstalige lied. Ik denk dat hij meer, uh, laten we zeggen, de... zoals je dat. Oh, dat is heel vervelend. Ja, die had ik uit moeten zetten. Dat is mijn. Uh, ja, mijn... Hoe lang werk je dan bij de Radio ja, man? Maar ik, Vaak neem ik hem ook op dan. Maar het, <laughs> goed dat je ermee improviseert. Ik zet het niet meteen uit. <laughs> wat was het voor Rito, trouwens? Ik heb geen idee wat het allemaal vandaag gebeurt. Geen kon. Nederlandstalig nee. liedje. Dus nee. Um, nee En dan heb je natuurlijk we zeggen, de kwaliteit nederpop. Dus dan heb je het over Bluff, de Dijk. Uh, nou ja, dat soort uh, dingen. Uh, Guus Meeuwens, denk je toch ook wel? Exact. Ja, nou, Guus Meeuwens. Uh, uh, laten we vooropstellen dat artiesten als, als Marco Borsato en Guus Meeuwers en, en Jeroen van der Boom de, de warme belangstelling hebben van Radio 2 en dat uh, hun producten, hun platen, hun albums ook regelmatig in de aandacht uh, zijn en hun hele oude werk graag wordt meegenomen want het is muziek waar heel grote, brede groepen graag naar luisteren. Je hebt natuurlijk bij de Tros uh, in Gouden Uren een mooi podium om, om, om toch dagelijks ook nog te luisteren naar Frans Bauer, Jan Smit, uh, Walter Kroes, uh, artiesten die de Hollandse muziek maken waarvan ik denk dat het in dit geval bij de PVV nog wel eens op wordt gedoeld. En je hebt, en ook niet heel onbelangrijk, een, een groot deel van de Nederlandstalige muziek nog, uh, die in het weekend uh, aandacht krijgt, en ook op plekken door de week wel. En ik ben zelf uh, een voorbeeld. Op zondagochtend maak ik sinds september vorig jaar een radioprogramma waarin ik uh, ook uh, uh, Claudia de Breij graag draai, of uh, het Nederlandse luisterlied Jeroen Zeilstra, omdat zondag, en ook zaterdag wel, een hele specifieke luisterdag is, en mensen toch aandacht willen hebben voor, voor ander, graag naar muziek ja. luisteren met een ander karakter. Nou is er wel met Radio 2 de laatste tijd wel wat gebeurd, hè. er zijn een aantal programma's die bijna in het weekend zaten met, met, uh, met ook kleinkunst daarin. Dus ook, ook weer Nederlandstalig. Die zijn verplaatst naar Radio 5. Zou dat ook nog opdrachten om mee zijn? Nou ja, tekenen? je zegt het wel even ruksigloos. Maar dat is ook niet helemaal waar. Want op, op, uh, Sarah Kroos zit op, uh, ja. bij de Vara s'avonds op zondagavond met uitsluitend Nederlandstalige kleinkunstmuziek. En daar, uh, daarmee alleen al toon je aan dat je daar in ieder geval wel heel veel aandacht voor hebt. En ik doe zondag, waar ik zelf de samenstelling van, uh, van, van zorg, ook heel veel uh, aandacht voor, voor Nederlandstalige muziek te ja. hebben. Dus, dus dat is een, een constatering. Het is onduidelijk welke Nederlandstalige muziek de, uh, de PVV bedoeld in dit verband. En je zegt, we doen er al eigenlijk heel veel aan. Nou ja, het is, het is ook, ik denk dat het verzelfsprekend is, als je een zender bent voor een breed publiek, en je bent een Hollandse zender, en dat is Radio 2, de muziek zegt alles. Uh, we, we besteden juist en heel graag ook aandacht aan, aan Nederlandse muziek, omdat dat hoort bij, bij, bij, uh, bij, bij ons land, bij onze cultuur. En ik denk dat als je, er werd vanochtend ook gesproken over, over quota, hè, die dan zouden worden opgelegd. 35% wilde je. 35%, ja. ja. Op dit moment ligt het trouwens op 20% Nederlands product, hè, of waarvan dan 10% Nederlands staat. Dat is al best fors. Ik denk als je zou proberen om, om dat uh, nog een beetje te verbreden... dat je een, een soort opgelegde programmering krijgt... die uh, zijn aantrekkelijkheid ook verliest. Want in, ik vind zelf, in combinatie met, met, met de muziek die uit het buitenland komt... Nederlandse muziek vaak sterker worden. Omdat je het in, in combinatie hoort. Dus zodra je de hele dag uh, uh, een beroep doet op, die, op de oren... om alleen maar verstaanbare muziek te horen, zou dat ergens in het krachten van Radio 2 heb ik het dan over. Er zijn ook zenders als 100, uh, 100, 100 NL bijvoorbeeld... Die, die natuurlijk die muziek uitsluitend draaien. En dat is ook hun missie. Zou het voor Radio 2 toch vreemd klinken... als je dat, als je dat nog meer uh, prominent zou laten horen? Wow. Um, je hebt natuurlijk... In, in Frankrijk is volgens mij wel zo'n regeling. Daar wordt, daar wordt echt afgedwongen dat de, de, de publieke radio... Ja, ik, daar... ik kom net uit Frankrijk. Ja. Ik heb veel en gretig radio geluisterd... om te ja. horen hoe ze dat in Frankrijk doen. En die hebben inderdaad de naam... jij roept het en we roepen het eigenlijk al jaren elkaar allemaal na. In Frankrijk hebben ze de hele dag Franse muziek. Nou, het tegendeel werd ook vaak duidelijk als ik een zender opzette. Want die, die hebben dan inderdaad ook uh, Franse muziek. Maar daar zit ook heel veel uh, Nederlandse of uh, Amerikaanse RB. Uh, die zijn ook heel erg uh, veramerikaniseerd ver, ver soms. Uh, het zijn ook allemaal formats he, op die zenders. Want ik las, ik las de column van Bert Wagendorp. En die zei uh, in de Volkshand dus van dat, dat dat wel een soort redding is geweest van de Franstalige muziek. Door, door dat soort quota af te spreken. Uh, een redding, ja. Maar in Nederland gaat het helemaal niet slecht met de muziek. Dus we praten dan over een redding. Ik denk dat dat er uh, van een redding in principe geen sprake is. Want als je, ik denk dat als, als je ergens een land hebt waar heel veel muziek is... en muziektraditie en, en waar veel muziek in heel veel soorten maat wordt gemaakt... het Nederland is, en dat we dus uh, zoveel keuze hebben... en dat die keuze dus ook maakt dat je op Radio 2... daar een, een, een interessant pakket van, mm. van, van, van maakt. Het, het blijft natuurlijk toch opmerkelijk dat, uh, dat een politieke partij ja, zich... Nou, dat wil niet <lacht> weglukken hier, geloof ik. Ga door, laat je niet afleiden. <lacht> een politieke partij <lacht> zich gaat bemoeien met de inhoud van... Uh... Van de programmering. Dat, ja. dat is ook waar Hilversum uh, boos op gereageerd wordt eigenlijk. Ja. De telefoon wordt afgevoerd nu. Ja, ja. <laughs> Wat vind jij daarvan? Dat de politiek zich dus inhoudelijk met die programma's gaat bemoeien? Um, nou, de politiek... Uh... Moet, moet dat gewoon doen. En ik denk dat we in Hilversum uh, daaruit moeten pikken wat, uh, wat voor ons zinnig is. Uh, ik, ik vind het wel vaak dat die discussies uh, worden gevoerd. En dan ook in Hilversum neerdalen. Dat we daar de hele dag over gaan praten zijn. En dat het wel eens gebeurt vanuit een soort uh, onwetendheid. In dit geval heb ik ook het idee dat uh, dat, dat, dat niet helemaal duidelijk is. Uh, bij uh, de, de, de betrokken Pvv waar, waar het nou precies voor Bosma. Dus waar, waar die het over heeft. Omdat Radio 2 uh, een, een profiel heeft dat niet 1, 2, 3 zo uit te leggen is. Dus je moet echt naar de zender luisteren om te stappen uh, waar, waar, waar we zitten. NPO-baas Henk Hagort heeft zich daar wel druk over gemaakt. Want hij ja. zegt, ja, het is toch niet de bedoeling... dat we de voorkeur van politieke partijen doorklinkt in de programmering. Straks moeten we per dag 20 minuten dierengeluid uitzenden... als de Partij voor de Dieren in de regering komt. Ja, maar dat is natuurlijk niet waar, dat is onzin. Ja, ik, bedoel, ik snap het wel, er, er ligt heel veel druk ook... ook bij de publieke omroep om te voldoen aan alle wensen uit de samenleving. Maar de, je moet daaruit een keuze maken. Die keuze die wordt heel wel overwogen gemaakt, naar mijn idee. En daar wordt ook voortdurend over gediscussieerd. Want het is een levende discussie. Dus in wezen vind ik dit ook wel een goede aanleiding. Om te zeggen, nou leuk, alle ballen weer naar Radio 2. Iedereen kijkt naar ons, laat eens even kijken waar we staan. En het, het, het maakt je ook duidelijk over wat er in je omgeving gebeurt. Maar je moet niet je kop gek laten maken. En je meteen weer in richting uitrennen. Omdat, omdat ergens iemand roept dat, dat, dat het scheef gegroeid is. Want dat ja. is niet zo. Nee. En, en inderdaad, de term kwaliteit, dat is natuurlijk altijd... Uh, dat, is altijd dat is heel veel verschil ja, per, per nou, persoon. Bedoel, je bent zelf ook programmamaker. Kwaliteit zit in heel veel verschillende dingen. Ik bedoel, Hollandse muziek, als je wilt uh, proberen te vertellen dat uh, sommige muziek... niet aan kwaliteitsnormen voldoet, dan ben ik al weg. Want het is niet zo. Je hebt goede muziek, je hebt slechte muziek. En goede muziek is muziek die, uh, die, die goed gemaakt is. En dat, of dat nou uh, aan, de, aan de kant van, van Walter Koes of Frans Bauer is... of, of Claudia de Breij of Jeroen Zijlstra... je kunt het allemaal op een eigen manier wegen. En je moet voor jezelf kijken wat jij daar als programmamaker mee, mee kunt doen. Ja. Op, op een tijdstip dat je publiek er is. Op, op internet wordt er, uh, trouwens op onze site wordt ook veel gereageerd... ik ga zo die percentage noemen, uh, voordat we beginnen aan de stelling... Uh, Fok.nl die zegt: uh, Gaat Radio 2 eigenlijk nog actie voeren in, in, uh, in dit verband? En zij stellen voor om uh, de programmering de komende 35 dagen om te gooien en dan alleen maar protestliedjes te draaien. Oh ja, dat las ik ja vanochtend. In ja, zoveel ja. mogelijk talen die gaan over te veel bemoeienis van de regering. Hoeveel liedjes ken jij? Die gaan over bemoeienis <laughs> van de regering. Nou ja, er zijn genoeg ja. protestzongs natuurlijk van Bob Dylan. Protestzongs, ja, ja, ja. Ja. ja. Dan willen ze een protestdag houden op Radio 2. <laughs> dat is ook leuk één dag en dan is het ook alweer goed. Ja, maar ja. actie voeren, dat zit er niet in, hè? Ja, nou ja, vind je eigenlijk. Ik, ik, ik, ja, actie voeren. Ik bedoel, hoe, hoe, we, we voeren deze discussie nu. Waar staan we? Uh, ja. ik, ik denk dat het een, een, een goed moment is om eens te vertellen... dat het goed gaat met de Nederlandse muziek. Dat het goed gaat met Radio 2. Dat Radio 2 een goed oren heeft voor Nederlandse muziek. En dat als je goed luistert... je ook uh, heel veel verschillende soorten Nederlandse muziek tegenkomt. En, en dat vind bedoel het ik het ook staan. Ik vind het alle allerlei initiatieven met het, al met het metropoolorkest, waar dan artiesten meespelen en dat soort dingen. Dus er wordt veel geïnitieerd. Nou ja, er, zijn, er zijn al plannen weer voor een evenement... dat uh, in de plaats kan komen van het gala van het Nederlandse lied. De, de, ook, een, uh, ook een ding dat in het verleden behoorlijk wat, uh, wat, wat populariteit had. We hebben de Vrienden van Amstel. Uh, ja, weet je, je kunt ook zeggen... moet het Nederlandstalig zijn of, ne of, of Engelstalig? Ik vind dat ook vaak een schemegebied is. Het nieuwe, nieuwe album van Claudia de Brij zat een prachtig nummer op van James Taylor, Fire and Rain. Dat zingt ze heel mooi. Ik was van plan dat zondag te draaien. En ik ga het ook doen trouwens ook. <laughs> en daarnaast komt er wel weer een Nederlands nummer van haar voorbij. Ja, ik, ik hoorde gisteravond nog op, op het radio... Uh, uh, dat vroeger in de jaren 60 had je echt van die hits die in Amerika groot werden, en die werden dan in het Nederlands vertaald en die werden eigenlijk in de Nederlandse versie ja. eerst een hit en dan pas kwam dat die. Dat klopt, ja, Nederland liep altijd achter, hè, met. Uh, Wake het, uh, up little adopteren soosie, van de rock and roll. Ja. Ken Will Willem jij nog? Willem wordt wakker. Willem wordt wakker. En ja. dat zijn nu uh, leuke novelty songs, maar die hoor je nu toch wat meer op Radio 5, denk ik, dan, uh, ja. dan op Radio. Nee, 3. maar goed, dat zou ook nog kunnen, dat we gewoon die Engelse taal, uh, taalige liedjes dan gaan vertalen. Oh, oh leuk. <laughs> nog, nog even een paar heel andere dingen die ook nog aan bod kwamen. Uh, net een, een persbericht van de Tros wordt uitgebracht. Uh, de Tros, uh, he, fusiepartner eventueel van de AFRO... maar de Tros-directeur Peter Kuipers zegt nu... de kans dat dat gaat gebeuren is kleiner dan ooit. Uh, en dat heeft alles te maken dus met die, uh, nou ja, met, die, met die wensen die zij hebben gehad. Namelijk dat fusieomroepen uh, meer budget willen en meer zendtijd. En daar wil de minister niet aan voldoen. Dus jij zou samen met de Tros... Maar dat gaat dus voorlopig niet door als het aan kuipers ligt. Nou, ik moet nu heet van de naald reageren, omdat ik uh, de, de ins en de outs van die laatste uh, meningsvorming ook nog niet ken. Maar uh, ook daar geldt natuurlijk voor dat er een spel gespeeld wordt op dit moment. En dat, uh, ik, ik stap de, de, de, de kant van de publieke omroep uh, ook om daar uh, om wel stevig te verzekeren tegen wat er in de toekomst gebeuren kan. Ja. En dan nog die, die, die uh, leden worden steeds belangrijker in de plannen ja. van de minister. Dus de contributie moet verhoogd worden. Ja. Ja, dat zijn, wel, dat zijn wel dingen waar, je, waar, je, waar, waar ik als programmamaker naar kijk. En, en waarvan ik denk, nou, dat, dat, dat moet nog maar duidelijk worden hoe, hoe zich dat ontwikkelt. Op zichzelf vond ik de, de fusie met de Tros wel interessant voor de Avro. Omdat er moet iets gaan gebeuren. Iedereen uh, moet, moet inschikken. Dus uh, ik denk dat er wel kansen liggen om, om een, een mooie omroep te maken. Die uh, vanuit een. een hmm. Ook weer een hele brede kant programma's levert. Want de Tros is toch een omroep met een andere cultuur dan de Avro. En uh, hoeveel mensen zich daar dan straks weer bij aanschrijven willen sluiten. Ja, dat, dat, dat kun je pas zeggen als, uh, als iedereen weet waar, ja. waar die naar kijkt en luistert. Maar goed, die fusieomroepen zijn overduidelijk uh, ja, toch verrast. Dat, dat, weliswaar dat dat plan is overgenomen, dat ze moeten fuseren van de minister. Maar de bijbehorende voorwaarden, namelijk dat dat ook wat meer zendheid en wat budget oplevert, dat uh, willen ze niet doen. Dus de uh, VARA is al gestopt met de gesprekken met uh, BNN. Uit eigen huis, NCV en KRO, die gaan toch terug naar de achterban nu. Dus Wellicht komt het aan op gedwongen. Het is ook niet fusies. niks wat er gebeurt natuurlijk. Elke dag is weer anders. Uh, het is niet saai in Hilversum op dit moment. <lacht> <Nee>. <lacht> en nog één ander dingetje. Uh, ook een, een, een plan dat gisteren naar voren kwam, de omroepmedewerkers moeten onder de balken in, in de norm blijven. Er mogen er nog maar drie boven zitten. Ik weet ja. niet hoe jij zit. Uh, ja, nou, dat is wel jammer, want ik moet ook ernstig terug nu. <laughs> <laughs> hey, radio, hè? Dus, uh, ja, ja, ja, ja, precies. Ja. Nou, daarmee is het gezegd. Uh, laten we gewoon kijken wat de luisteraars vinden van uh, die stelling van ons. En dan komen we er zometeen uh, op terug, Hans. Als jij uh, ook mee blijft luisteren. Ik ga nog een keer verversen, zodat we echt de laatste tussenstand hebben. Uh, de stelling is dus, er moet meer Nederlandstalige muziek worden gedraaid op Radio 2. Voorlopig één 40 procent, oneens 60 en er is door bijna 1500 mensen gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag Jurgen, Ik spreek met Marge Dodeman uit Amsterdam. Dag Marge. Ja, nou, ik wil graag goede muziek horen. En daar sta ik ook wel Nederlandse muziek onder en dan hoor ik graag. Want toen je het had over vertalen gisteren, dacht ik van, oh ja, leuk, Mirjam Rob. Ja, die kan dat ja. ook heel goed, hè, dat vertalen. Ja, precies. Hij, en, en hij vindt ook uh, ja, naar mijn smaak erg goed. Want het, dit gaat natuurlijk ook heel erg over smaak. Daarom is het zo'n idiote discussie. En uh, ja, vind ik het heel griezelig dat Den Haag zich daarmee bemoeit. Uh, jij hoort genoeg Nederlandstalige liedjes op de, op de radio? Nee, dat vind ik niet. Ik hoor vooral niet veel kwaliteitsliedjes. Uh, er was, in het verleden was er een, uh, op zondagavond een cabaretprogramma... Van 8 tot 10. Ja. En er werden op Nederland 2, hè? Of op, Radio, 2. Radio 2. Maar dat is er nog steeds, hoor. Ja, door Sarah Kroos. Dat vind zo'n doos. Oh. Ja, nou goed. Dat, dat is ook weer smakenverschillen. Ja, precies. <laughs> maar toen werden er toch naar mijn smaak betere nummers gedraaid... toen het door die andere mevrouw gepresenteerd werd... Ja. hoorde ik Velmi Loefrengen. Okay. En ik hoorde Katinka Polderman ja, okay. en Bram Vermeulen. En... Ja. ja, en die hoor ik gewoon ja. niet alleen graag op de zondagavond. Die zou ik... Uh... Graag veel vaker ja. uh, willen horen. Hans schrijft het allemaal mee en die gaat het in, de, in, de zend, in het zenderoverleg brengen. Dankjewel. Stand.nl, goedemiddag. Hallo? Ja, hallo. Martin Klein. Dag, Martin. Ja, nou, ik ben er natuurlijk zwaar op tegen. Ik vind het dat, hoe de zender nu draait uitstekend. Ik kom aan bod. Dus uh, ja? niet, alsjeblieft niet meer Nederlandse muziek. Wat ik de... van de jaren 60 en 70. En dat wordt af en toe best leuk gedraaid daar. En daarom blijf ik ook bij Hilversum 2. Goed zo, dankjewel. Stand.nl, goedemiddag. Met Ralf uh, Margaans, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, ik, ik, behoor, ik ben er zelf, ik verafschuw het overgemeende nederlands Nederlandstalige muziek. Maar ik vind wel dat de mensen die dat graag horen willen, niet, niet genoeg aan hun trekken komen. Ik vroeger in Den Haag, in die volkswijken, hoorde je altijd tot mijn stomme verbazing, hoor je dat heel veel. Ik hier in Brabant trouwens ook. En Dan denk ik, dat hoor ik dus niet terug op de radio. De, de, de, de, wat er onder het volle touw is, je ziet op die, die vervoerlijke trotsuitzendingen, uitzendingen Die muziek op het plein, weet ik hoe dat... Ja, maar moet, daar, moet, daar is juist die muziek te horen volgens mij. Nou, dat is het. Dat, ja, maar dat bewijst dus dat dat zo'n succes heeft. Dat ze kennelijk overdag niet genoeg uh, daarvan hebben. Anders kan dat nooit zo'n succes zijn. Maar goed, ik vind dus dat ze betalen mee. Dus ik vind echt dat ze, dat ze terecht klagen. Dat, dat is mijn idee. Ja. Marina en Ralf, dat zijn wij dus tegenover Henk en Ingrid... Die, ja. Ja, zo. Wij, vinden dat, uh, wij komen aan ons trekken verder... maar ik vind dat die anderen dat ook, dat ja. recht hebben. Dus ja. Oké, okay, duidelijk, dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag met Piet van Hessen Nijmegen. <tieks> ik vind het een hele gevaarlijke situatie worden... als zelfs dit kabinet gaat bepalen wat de media uitzendt. Stel dat wij Italiaanse toestanden krijgen... en de heer Geert Berlusconi gaat bepalen wat er gedraaid moet worden. Want alles wat dan een beetje tegen... Hun is, uh, wordt er van de radio geweerd. Mm. Ik vind dat moeten we niet doen. Wat ze wel eventueel zou kunnen zeggen is dat onder zoveel tijd een luisteraaronderzoek moet komen... En, en, en daar kun je dan allerlei dingen uithalen... wat eventueel op de nou, ogen moet veranderen. Ik kan u verzekeren dat dat op de achtergrond zeker ook gebeurt. hoor, En, de, en dat op die manier <tie> natuurlijk ook uh, dat meespeelt in plannen hier uh, in Hilversum. Dus het is nee, echt niet zo dat goed. hier een paar mensen zitten die alles maar bedenken. Dan wordt er wel degelijk ook natuurlijk contact gezocht met nee, luisteraars. Ja, maar goed, maar dit vind ik gewoon levensgevaarlijk... als het gaat over vrije radio, vrije kranten, vrije tijdschriften. Uh, ik, ik, ik bedoel... En dat de PVV nog hiermee komt. Ik bedoel, ga maar lekker naar Italië. als ze inderdaad uh, zulke soort radio willen laten uitzenden. Want daar is het bekend hoe het, hoe het loopt. Dank u wel voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met Henk even vanuit de achterban. Ingrid is even afwezig. <laughs> maar uh, ik ben tegen de stelling. Want in uh, mijn situatie is mijn regiozender. Radio Noord hier buitengewoon actief. te beginnen, smogels om 9 uur met een uurtje Nederlands. En voor de rest de hele avond zeer sfeervol. Ik vind het prima zo. Laten we dit lekker gescheiden houden. Ja. Nou ja, dat is wel een punt wat u inbrengt. Want er zijn natuurlijk in elke provincie een regionale omroep. En dat is ook gewoon publieke radio. En daar weet ik inderdaad uit eigen ervaring ook... dat, dat daar heel veel wordt gedaan aan Nederlands Nederlandstalige lied. Fijn dat u mee onderschrijft. Ja, dank u wel voor het bellen. Ja hoor. Dag. Stand.nl. goedemiddag. Hallo, ben ik uh, aan het buurt? Ja, u bent er. Oké, okay. mijn naam is Van der Most... En uh, wat ik heb gezegd, al eerder, dat is dat uh, meer Nederlandstalige muziek uh, best wel leuk zou zijn. Ondanks het feit dat Den Haag daar niet over gaat. Hè. De programmering wordt door de omroepen bepaald. Maar dat zou het leuk zijn als dat wat meer Maarten van Roosendaal, uh, uh, Jaap Visser, uh, Frederiks Beicht, dat soort muziek zou zijn. Ja, dat He, is de de andere u... zou ik zeggen: van goh, dit uh, zou een vergelijking kunnen. Ja, dat, dat wordt dan wel het, zeg maar het kwaliteits-Nederlandse uh, lied uh, genoemd, hè? wat u ja, noemt. Ja. ja. Nou, Hans noteert het allemaal en die, die gaat het allemaal draaien van het weekend. Stam.nl, goeiemiddag. Ben ik aan de beurt, Dick van der Maat? Ja, dag meneer van der Maat. Oké, okay, ik maak het kort. Hoe meer PVV op Radio 2, hoe beter. Want dan luisteren die mensen meer dan radio, hebben wij geen last meer van ze. Oh, zo. Ja, u hebt, u hebt er nog een heel andere draai aan gegeven. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, met Adriel uit Veendal. Hallo. Hallo. Uh, inderdaad, het is, uh, ik ben tegen de stelling. En uh, zoals mijn voorgangers ook uh, hebben gemeld... Uh, uit uh, denk ik meer emotionele argumenten van ja, de PVV moet zich er niet mee bemoeien. Maar het feit dat we alweer uh, een discussiepunt uh, boven tafel halen en hierover weer in de publiciteit openlijk beginnen uh, te praten, betekent weer dat zij uh, een soort marketingdoelstelling hebben behaald. En ik uh, geloof echt niet dat de PVV zonder die quota van uh, 35% was het... Ja. Uh, door uh, kan gaan met hun plannen. Dus uh, ik vind het alleen maar een strategisch uh, spelletje. Ja, goed, dankjewel. Standpunt.nl, goedemiddag. Ben ik aan de beurt? Ja. Oh ja, sorry, nou, dat is niet heel uh, duidelijk. Nou, ik ben Suzanne uit Utrecht. Ik kom oorspronkelijk uit Tsjechoslowakije. En uh, uh, ik voel me hierbij echt. Uh, nou, ik vind het hartstikke eng. Dus ik ben valikant tegen de stelling. En er moet niet. Uh, dat gaat niet om Nederlandse muziek en hoeveel uh, gedraaid wordt op Nederlandse radio. Maar we moeten niet een politieke partij opleggen bij ons of bij hen. Toen in Tsjechoslowakije gebeurde dat voortdurend. Mm. En dit soort uh, wensen en radio's uh, werden uiteindelijk uh, gedraaid in uh, coöperatieve agrarische uh, gebouwen. En uh, men had dus geen radio waarheen naar zou luisteren. Dit moet nooit door de politiek opgelegd worden. Goed zo, dank voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Guusje Muus uit Rijswijk. Dag. Dag. Uh, ik ben voor de stelling. En ik zal zeggen waarom. Ik heb een beetje heim mee. Ik ben ook niet meer zo jong. Naar de stemmen van Willem Nijholt, Lisbeth List, Connie Trams de Schaffi, Jules de Korte. En als ik eens een keer en, enkele keer zo'n lied hoor, dan denk ik: wat jammer dat dat nog niet vaker gebeurt. Maar u, u denkt dan: waar zijn ze gebleven, de sterren van toen? Maar die zitten allemaal op Radio 5 tegenwoordig. want daar wordt heel veel van dit soort muziek gedraaid, die u allemaal noemt. Zo. Nou, dat is Kent u, kunt u die vinden, denkt u, Radio 5? zal ik wel vinden, ja. Zoek ja. maar op, want daar, daar worden ze echt gedraaid, die u allemaal noemt. Uh, Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met Geert Wever, Vindom. Nou, de kwaliteit staat niet met de taal. Dus het is absoluut onbelangrijk bovendien. Het is ook nog zo als PVV ons op wil leggen wat wij gaan luisteren. dan word ik een beetje misselijk van. Ik vind het is een publieke omroep. Dus de luisteraars en niet de politieke, politieke mensen. De luisteraars die bepalen eigenlijk wat er op de zender komt. En er wordt onderzoek naar gedaan. En zoals het nu is, zo is het goed. Nou, dan laten we het daarbij. Dank voor het bellen. Ja. Ik ga snel terug naar Hans want die heeft meegeluisterd en genoteerd. Ja, nou vooral genoten ook. Ja. Want, uh, als, ik, ik zit me te bedenken waarom ik eigenlijk over de radio werk. Muziek is emotie en dat geeft dit ook wel weer aan. Uh, iedereen is op zijn of haar manier bezig met, met muziek. Het is een, daarom is het ook een levendige discussie. Dat zal het ook altijd blijven. En ik herken de luisteraar die Joop Visser en Frederik Spicht graag wil horen. Uh, ik snap dat. Daar programmeer ik ook deels voor. En ik herken ook de luisteraar die het Hollandse lied uh, graag hoort. ja Zo ben je met zo'n brede zender als Radio 2 voortdurend bezig... om uh, om zoveel mogelijk ja. uiteraard toch een goede dag te ik, ik vind het wel opmerkelijk, want jij zei eerder al van... Uh, nou, dit moeten we misschien ook eens meenemen... want er wordt, er wordt natuurlijk voortdurend gesproken ook over de programmering. Radio 2 heeft de zaak een beetje aangepast. De muziek zegt alles, is een nieuwe slogan geworden. De muziek is wat belangrijker geworden op die zender. En jij zegt eigenlijk, we moeten dit ook gewoon als een soort ja, discussiepunt meenemen. Gewoon. Nou, maar dat, dat lijkt mij vanzelfsprekend. Als je, als je werkt voor Radio 2, zoals we dat allemaal doen... en ik herken in, in de discussie die nu plaatsvindt... ook heel veel uh, steenbetuiging voor de zender als hij is. Ja. En dat, dat vind ik alleen maar uh, heel goed om te horen. Want uh, daarmee ben je ook gewoon een actuele zender... die nu vandaag de dag gewoon kan bestaan. Ja, ik geloof dat vanmiddag de stemming is over deze motie. En de CDA en VVD hebben al gezegd dat ze het er wel mee eens zijn. Uh, nou ja, goed, dan ligt daar een, een Kamermotie. Het betekent voor jou niet dat je gelijk je programmering... gaat aanpassen voor het weekend? Nee, zeker niet. Nee. Uh, maar uh, ik uh, ga het dan en uh, ja. We zien wat, uh, wat eruit ja. komt. Goed zo. Dank je wel voor uh, het komen naar hier. Hans Schiffers. Een presentator van Radio 2. Um, het ging dus over deze stelling. Er moet meer Nederlandstalige muziek worden gedraaid op Radio 2. Um, eens 39%, oneens 61% en er is door uh, bijna 1600 mensen gestemd nu. U kunt de hele middag blijven reageren op uh, onze site. Doe dat vooral. Ik ga snel naar de andere kant van de tafel, daar zit Elsbeth de onderwerpen van Dit is de Dag. Ja, we gaan het hebben over die brand gisteren in het zorgcentrum in Nieuwegein met een uh, brandveiligheidsdeskundige, Fred Vos, over de vraag uh, ja, of dat te voorkomen valt, of dat ligt aan het werk wat daar werd gedaan, het dak bedekken. En verder horen we van Wanda de Kant en een longarts, wat voor verwondingen dat nou eigenlijk zijn, want er zijn negen mensen, dus zodanig gewond dat ze zelf zouden kunnen sterven. Hoe kan dat? En hoe loop je die verwondingen op? De bezuinigingen. Ja, dat is een thema deze week. Vandaag hebben we het over de bezuinigingen bij de GGZ. Psychiater Marijke van Putten zegt dat er bezuinigd kan worden... maar dat het op een andere manier moet dan de minister wil. Dat horen we, hoorden we ook in de kunst natuurlijk. Dus aan haar de vraag hoe dan? En nog gaat die sector dat dan ook echt zelf doen? En verder gaat de historicus Fik Meijer met ons terug in de geschiedenis... en kijken of die Grieken inderdaad wel te brengen zijn tot bezuiniging. Hebben ze dat in de oudheid wel eens gedaan, is dan de grote vraag. Oké, okay, nou, uh, wij gaan het luisteren, zoals altijd, na tweeën. Dit is de dag van de EO. Ik wens u in ieder geval een prettige dinsdag verder. Goedemiddag.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 Hoe vergaat het een verpleeghuisarts in de politieke arena van Den Haag? En wat heeft ze geleerd van het gedoe rond haar dubbele paspoort? En van de affaire Brandon, de jongen die in zijn tehuis zat vastgeketend aan de muur. Spraakmakende zaken vanavond om tien voor half tien bij de Icon op Nederland 2. Moet je pjaar hebben met die Amsterdam bakfiets. Made in Holland. Delivered by TNT Express.